3 uur. Het LOS Journaal. Door Alt Megens. De agenten die vorig jaar betrokken waren bij het opzetten van een filefuik op de A2... waarbij een automobilist omkwam, zijn aangemerkt als verdachten. De agenten worden binnenkort gehoord. De filefuik werd opgezet om een benzinedief tot stoppen te dwingen. De verdachte reed in op de file en botste op een auto. De bestuurder van die auto kwam daarbij om het leven. De Rijksrecherche heeft de agenten eerder gehoord als getuigen. De officier van justitie wil ze verder horen. Door de agenten nu als verdachte aan te merken... kunnen ze zich beroepen op hun zwijgrecht. Een bewoonster van een verpleeghuis in Den Haag is overleden... nadat ze een chloortablet had opgegeten. Het verpleeghuis Maria Hoeve heeft dat gemeld... aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het overlijden was begin maart, maar is nu pas bekend geworden. Volgens Omroep West werd de vrouw te laat naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde pas een dag nadat ze het tablet had opgegeten. Waarom de vrouw aan het chloortablet begon is niet duidelijk. Het Haagse verpleeghuis komt later vanmiddag met een verklaring. Een Belgische man en vrouw die hun pasgeboren kind... vier jaar geleden verkochten aan een Nederlands echtpaar... zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar. De rechtbank bepaalde verder dat ze het kind 7500 euro moeten betalen... precies het bedrag dat ze voor hem kregen... en een boete van 550 euro. De rechtbank in Gent vindt dat handel in kinderen... simpelweg niet getolereerd kan worden... De wenshouders, een paar uit het Overijsselse Sipculo... werden vorig jaar al veroordeeld tot onder meer een voorwaardelijke celstraf en een werkstraf. Baby J. werd vier dagen na zijn geboorte door de Belgen aan de Nederlanders verkocht op een parkeerterrein. Hij is nu in een pleeggezin. Winkelcentrum Stokhorst in Enschede is verkozen tot lelijkste plek van Nederland. Ruim 10.000 kijkers van het VPRO-programma De Slag om Nederland brachten de afgelopen weken hun stem uit. Deze ondernemer uit Enschede kan zich de keus van de kijkers goed voorstellen... Maar ze verwacht dat spoedige renovatie alles doet vergeten. Er zijn hele grote beloftes gedaan. En ik ga er nu echt van uit dat ze uh, ook gehouden worden. Dat de mensen zich echt aan hun beloftes houden. En dat we hier over twee jaar echt een geweldig winkelcentrum hebben staan. En dan kunnen we meedingen naar het mooiste winkelcentrum. Op de tweede plaats in de verkiezing om de lelijkste plek van Nederland... eindigde de Brinkman Passage in Haarlem. Nummer drie werd het stationsgebied Zoetermeer. Het weer vanmiddag zon- en sluierbewolking. Alleen in het uiterste noordwesten wat regen. 13 graden is het in het noorden, 18 graden in het zuiden. Vanavond breidt de neerslag zich uit over het westen en noorden van het land. Morgen zijn er buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het hoogheid 12 graden. ANWB Verkeersinformatie. De A7, Duitse grens richting Groningen, is dicht bij de afwit Westerbroek na een ernstige aanrijding. Inmiddels staat vanaf Foxhol 2 kilometer. Verkeer wordt daar omgeleid. Op de A10, de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor Koemplein 3 kilometer. En op de A15, Rotterdam richting Gorkum... Tussen Alblasserdam en Stiedrecht-West 3 kilometer. Toets 1 voor personenauto.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Margje Fixe en Elsbeth Grutteken. Goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de dag. Met dit half uur aandacht voor het krimpdorp Beltrum. En straks gaat publiciste Fleur Jurgens in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Fleur, waarover wil jij het zo meteen hebben? Um, ja, eigenlijk over de verkeerde weersvoorspellingen. Dat. Uh, ja. Uh, Weerberichten uh, er zo vaak naast zitten. En daar wilde ik een appeltje over schillen met een uh, meteoroloog van Weer Online. Dat straks dus, maar eerst aandacht voor een oude melkfabriek. Krimpdorp Beltrum. Alle industrie is weg. Veel jongeren gaan dorpen, hè? Een dorp in een te ruime jas. Dorpshuis is ook niet meer een de oude vergrijzing. Als weg. Een dorp op zoek naar zichzelf. Een dorp wat versleten is geraakt. Een dorp op weg naar een facelift. Het zitten er niet uit. Daar gaan we wat van, ja. Maar het beter wordt, dat is te vragen. Kripdorp, Beltrum. In het dorp dat model staat voor vele andere gebieden waar mensen vandaan trekken is iets ingrijpends aan de hand. De oude melkfabriek in Beltrum gaat plat. En daarmee verdwijnt een markant gebouw vol landbouwgeschiedenis. Waarvoor is dat nodig en wat vinden de dorpelingen daarvan? Een reportage van Steven Emmens. Wat moeten we nou aan het doen? kunnen hier aan het slopen. Uh, voormalige trein. Uh, Bosbrik in Beltrum. Die gaat tegen de vlakte. Ja. Met een grote vrede grijper een rupsvoertuig van een sloopfirma. Alle materialen die hij uit het gebouw heeft gehaald en van het gebouw heeft getrokken. Naar grote gele containers, stenen in de steencontainer en glas bij het glas en metaal bij het metaal. Maar deze botenfabriek zien we nooit meer terug. Die wordt niet meer gerecycled. Alleen de onderdelen. Over de puinhopen van de voormalige botenfabriek. Niet al te hoog gebouw, verdieping of drie, vier, gele baksteentjes, daar is het van gemaakt. Een rij vierkante raampjes en we mogen even nog naar binnen. We zijn de laatste levende zielen die in de binnenkant van dit gebouw, dit industriële pand, mogen verkeren. En dat is mooi, want nu krijgen we prachtig de galm van dit gebouw. 1894, door 50 kleine boeren als aanvulling op hun kaar bestaan. Ik ben Rob Lureman. Ik doe vrijwilligerswerk voor de Bond Heemschut. Dat is de oudste monumentenvereniging van uh, Nederland. Dus dit soort panden, waar vroeger uh, geld werd verdiend, waar mensen hun werk hadden, dat die tegen de vlakte gaan, dat doet u pijn. Ja, dat doet mij pijn. Het is jammer dat er weinig uh, draagvlak onder de plaatselijke bevolking was. En dat uh, het gemeentebestuur er uh, niet in geslaagd is uh, mee te werken aan een adequate herbestemming. 1894, dus 50 en, en, boertjes en, uh, uit de omgeving hebben dat hier neergezet. Ja, oorspronkelijke verschijningsvorm was uh, boerderijvorm. En in de jaren 30 is dat nieuwe zakelijkheid geworden, strakke vormen. Die geschiedenis van die 50 boertjes, die wordt nu echt platgewalst. Die wordt platgewalst. helaas. Het is nu een, uh, een trieste zooi, glas scherven. Een uh, TL-buis op de grond. Een deur op zijn kant, uit de sponningen gehaald... Een treurig gezicht. Had die pijp niet even kunnen blijven staan. Helaas. De, de skyline van Beltrum wordt gedomineerd door de kerktoren... en door deze pijp van de botenfabriek. Ja, en die laatste zegt... gaat dus... Uh, morgen is die er niet meer. U zegt het heel goed. Ik bepaalt het silhouet met, met, met de kerk van Beltrum. En dat verdwijnt. Het is, het is toch al een beetje achterhaald. er is al een heel groot stuk vanaf. Dus het is niet echt meer. Het is niet meer het origineel. Nee, het is toch niet meer origineel. Nou, het topje van ja. de schoorsteenpijp is er al jaren geleden afgehaald, hoor ik. Als ik door het dorp loop. Nou, nu gaan de laatste... 28 meter ook tegen de vlakte, maar de meeste mensen die ik spreek zijn daar behoorlijk lucht eronder. Ja. ja. Het ding staat er langer dan u leeft. Toch? Het is de geschiedenis ja, dit, van dit dorp. Ja, dat is, dat is wel zo, maar is, die, alles is toch al bijna weg. Dus, uh, dat, heeft, dat heeft eigenlijk al geen waarde meer. Wat bedoelt hij. Ja, nou, deze, de pijp van de melkfabriek. Als u hier staat, kunt u hem zien. Ja, oh, ja, ja. Die is morgen weg. Oké, okay. dat heb ik nog niet gehoord, dus uh, nee. Hij wordt gesloopt. Oké. Okay, maar nee. is dat erg? Het is wel een, uh, iets wat het bij je bij hoort, vind ik maar. Ja, op zich heb ik niet zoveel problemen mee. Ik ga morgen weg. Ja, daar ja, klopt. Het is, goed. het is goed. Ik vind het goed. Prima. Nou, ik heb er niet zo heel veel mee, maar ik kan me voorstellen dat mensen het wel uh, heel uh, jammer vinden. En, uh, met name ouderen, uh, die er echt een betekenis uh, aan hebben. Maar uh, zelf heb ik er niet zo heel veel mee. Nee, nee. Ik vind het niet, ja. Maar nou ja, er moet ook wel nieuws komen, hè, toch? Dus, uh, vernieuwing. Vraag maar aan de jongens. Ja. Hé hey jongens, zien jullie die toren daar? Ja, en die grote melkfabriek. Morgen is die weg. Ja, ja. ja, ja we stond ja, in de krant. Jullie zijn leerlingen van de enige overgebleven basisschool van Beltrum uit groep 8. Wat vinden jullie er nou van? Dat ja, is jouw gevoel, Ja, Het is de enige fabriek ja, hier ja. heel dicht in de buurt. En het is ook wel ja. mooi wat, dat ze wat van overblijft. Ja, dat is een uh, mooie herinnering. Ja. Ja. Maar de meeste mensen lijkt het verder een zorg te zijn. Ergens op straat vind ik de verklaring voor die nuchterheid. Het is voor ons een beetje dubbel, want wij zijn uh, hier van de weinigen denk ik, die ons ingeschreven hebben voor de grond. Dus wij zijn wel geïnteresseerd dat het uh, afgebroken wordt. En zelf kom ik van geboorte hier niet vandaan, dus ik heb niet zo heel veel met dat gebouw. Maar ik kan me wel, voor, zeker voor de schoorsteen voor sommige mensen wel voorstellen dat het een stukje historie is. Wat, uh, wat verloren gaat en wat weg is, is weg. Dus dat komt niet meer terug. Maar ja Wij hebben helaas dus voor die mensen andere belangen. U komt ja. hier straks wonen? Eh, nou, dat is onze bedoeling. We moeten eerst natuurlijk ons eigen huis verkopen. Maar daar zijn we wel in geïnteresseerd, ja. CDA-raadslid Martin die bevestigt het. Er moeten op de plaats van die oude melkfabriek starterswoningen komen. Het punt van woningbouw dat vind ik toch wel voor Beltrum belangrijker... dan het behouden van dit uh, industrieel erfgoed. nou Die woningen zijn nodig ook. Vorige week bleek uit cijfers dat de gemeente Berkenland, waarin Beltrum ligt... Nog harder krimpt dan gedacht. De komende decennia verdwijnt 20% van de bevolking. En uit de cijfers blijkt ook dat Beltrum van de hele gemeente het sterkst vergrijst. Jonge gezinnen zijn dan ook zeer welkom in het dorp. Op het hele plan zijn er, dacht ik, nu zes statuswoningen gepland. En die komen inderdaad op deze locatie ongeveer. Zes staderswoningen gaat toch niet heel veel zoden aan de dijk liggen, dacht ik? Ja, elke woning is er één natuurlijk. Het is in, in totaal, het is niet alleen maar zes statuswoningen, maar ook andere woningen. In totaal gaat het nu om 23 woningen, dacht ik. Ik begin het te begrijpen. Een van de redenen waarom Beltrum gelaten de sloop van zijn eigen agrarische verleden ondergaat is de komst van nieuwe woningen voor jonge gezinnen. Bedoeld om de krimp en de vergrijzing van het dorp tegen te gaan. Maar ja, het aantal woningen valt tegen. En een mevrouw die ik zojuist op straat ontmoette... die haar oog op een kaveltje had laten vallen... op de plek van deze melkfabriek, deze botenfabriek... die moet haar eigen huis nog verkopen. En nu zit je in de crisis. Ja, Nou loopt het heel langzaam. Tot... Als het sneller was gegaan, dan ja, had het ook beter afgelopen. Want op dit moment zijn er niet zoveel uh, gegadigden voor de grond. En ik heb begrepen maar vier tot zes starterswonentjes. Ja, precies. Ja, dat, is... dat schiet ook niet echt op. Nee, maar ja, wij hebben dan wel uh, zeg maar een woning die ook voor starters geschikt zou zijn. Dus zo komt er wel weer verloop in. Dus dat is op zich wel mooi. Maar het had, gewoon, je had iets eerder moeten zijn dat het voor starters ook nog te doen was. Want daarvoor worden, is het nu heel moeilijk. Het is voor ons niet gunstig, maar voor starters is het helemaal een drama op dit moment. En daar zijn wij weer afhankelijk van, dus dan loopt het, uh, loopt het allemaal vast. Ja. Het moet allemaal nog maar lukken. Ja, ja absoluut. Ja, eerst ons eigen huis verkopen en dan uh, gaan we met dit verder. En ons is een gezinnetje? Ja, een man en twee kinderen. Ja. Kijk, dat is, dat is prima spul tegen de krimp, hè? Ja, absoluut. absoluut. <laughs> daar hebben wij ons best voor gedaan. Ja. <laughs> Emotioneel als je even ziet uh, wat allemaal gaat gebeuren. Ja, deze beltrummen staat uh, foto's te nemen van de sloop van de botenfabriek en de schoorsteenpijp. En die uh, is toch wel wat verdrietig ervan. Dus ik heb er dus zelfs nog uh, vier jaar gewerkt. Dus, uh... Heeft u nog boter gemaakt? Ik heb nog hout uh, met boter gemaakt. Dat was namelijk beroemde boter, heb ik begrepen? Ja, dat was uh, echt, echt goede boter. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar ik denk dat een harde streep nu door uh, beltrum gezet wordt. Ja. En dat is het oordeel van dorpsbouwkundige Lucas Rijmer.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 identiteit van het dorp uh, niet meer duidelijk zichtbaar hebt. En nu de oude fabriek en de schoorsteenpijpen niet meer zijn, is die onvoldoende volgens Rijmer alleen maar groter geworden. Je kan zeggen dat het uh, waar wij nu voor staan, namelijk de sloop van uh, de oude zuiverfabriek, dat het uh, nog een stapje verder uh, van zichzelf uh, kwijtraakt. Hoe komen we dan je... op uit? Nou, 4 plus. Het is geen werkdorp meer, het is, wordt een, een woondorp. En dat, dat is echt een, ja, een... een, een grote krachtenverandering. Een verandering zoals die zich in tientallen dorpen in Nederland voltrekt. Werkgemeenschappen veranderen in slaapdorpen. Het enige dat in Beltrum nog herinnert aan de boerengeschiedenis... is de oude stoommachine die achter glas op het dorpsplein staat. Als je 50 eurocent in het gleufje duwt... gaat die voor je draaien op een elektromotor. Dus zonder stroom, stoom- en cisgeluiden.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 To the rain, yeah, we mostly stay the same Then time goes by and changes everything There is nothing wrong, nothing wrong with this It's all here in our mind You were just a child Van Jody Moon. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Vandaag met publiciste Fleur Jurgens. Fleur, met wie wil jij vandaag een appeltje schillen? Uh, nou, met uh, Hans Rozen, uh, hoofdmeteoroloog van Weer Online. Uh, over de dramatisch slechte weersvoorspellingen. En daarmee bedoel ik vooral de dramatisch verkeerde weersvoorspellingen... van de afgelopen tijd. Zoals bijvoorbeeld uh, tijdens Koninginnedag. Toen uh, ja, zou het heel slecht weer worden. En uh, kreeg het weer uh, op weer online, uh, ik geloof, een vier of een drie. Hè? Want tegenwoordig werken ze daar met uh, cijfers, met uh, soort ja, rapportcijfers... En uh, nou, het bleek eigenlijk een hele mooie dag te zijn. En uh, ik heb eigenlijk allerlei uh, geluiden van ondernemers gehoord: bijvoorbeeld, uh, nou ja, horeca-ondernemers, fietsverhuurders, uh, uh, mensen die uh, in pretparken werken, zwembaden, dat soort. Uh. Uh, beroepen die zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van het weer. En op het moment dat er dan zo'n verkeerde voorspelling gedaan wordt... ja, dan uh, levert dat toch enorme economische schade op. Ja, iedereen blijft dus, thuis. Ja, dus ik vind het eigenlijk best gek... dat uh, er niet een soort verantwoording wordt afgelegd, wat meer... door juist dat soort weersites. Uh, dat er bijvoorbeeld wat meer openheid van zaken gegeven wordt... over hoe vaak zo'n site ernaast zit... En dat je dat gewoon als consument wat duidelijker kunt zien. Uh, van waar je eigenlijk be de beste weersvoorspelling krijgt. En nou, wat ik ook gewoon heel gek vind, is dat dus die cijfers. Ja, dan uh, krijgt het weer op een dag in een bepaalde plaats een drie. En dan, uh, dan, dan uh, zit je heerlijk in het zonnetje en met af en toe een druppeltje regen. Maar. Ja, dan denk ik waarop is dan zo'n cijfer gebaseerd? Dus dat zou ik eigenlijk allemaal graag eens uh, willen vragen aan uh, meneer Rozen. Ja, meneer Rozen. Hoe ja, kan dat nou toch dat u er met Koninginnedag zo naast zat? Um, ja, dat is op zich wel een uh, interessante discussie, denk ik. Um, um, ja, we hadden voornamelijk een situatie met buien uh, op dat moment. En um, op het moment dat die buien wel komen of niet komen of heel heftig uitpakken... Maar um, heeft dat ook heel veel effect op het weer natuurlijk. Um, we hoeven nog maar even uh, het festival in België erbij te halen vorig jaar. Uh, dat ging ook een hele dag uh, heel lang goed. was het prima weer. En uiteindelijk sluit je de dag af met een aantal doden. Hè. En dan is het toch wat minder uh, weer geweest, om het maar even uh, subjectief te zeggen. Dus de um, uh, dag ging heel lang heel goed. En er zijn uh, uh, heel veel mensen heel blij geweest met het weer. Maar uh, mochten er toch wat uh, fanatieke buien zijn met onweer... Ja, dan kan het in één keer ook omslaan en uh, dan, dan spreek je dus van uh, veel slechter weer. Dus vaak is er een hoop in de atmosfeer aan de hand. Uh, dat weten de meeste meteorologen dan ook wel. Uh, maar dat komt niet altijd tot uitingen, zeker niet op alle plekken. Ja, maar wat ik me nou heel vaak afvraag is, hoe vaak klopt het weer dan niet? In jullie geval. En, en, en ja, houden jullie dat op een of andere manier bij? Is daar discussie over? Ja, dat is absoluut zo. Um, als eerste ja, de stelling werd gezegd dat we er zo vaak naast zitten. Dus dan zou ik graag ja. zeggen harde cijfers. Ik bedoel, ja, Dat wordt nu even zo uh, gesteld. Uh, maar ik ja. denk dat jullie daar ook niet echt harde cijfers over hebben. Het is natuurlijk een persoonlijke interpretatie van het weer en of er wel of niet naast zitten. Uh, natuurlijk houden wij de verwachting bij en kijken we ook uh, zeker op uh, bepaalde parameters hoe we daarop scoren. Mm -hmm. um, en ja, op die manier proberen we de weersverwachting natuurlijk ook beter te krijgen. Dus dat is uiteindelijk ons doel. Uh, we zitten daar vooral niet om mensen te pesten, maar vooral om mensen te helpen om uh, uh, te, te begrijpen wat het weer doet. Ja. Ja, maar dan toch denk ik van. Je kunt het ook op een bepaalde manier. Je kunt, het is ook belangrijk van hoe je dan het weer. Uh, ja, hoe je het vertelt. Dus als je, als je zegt van. Um, het, het ernstige buien veroorzaakt door een grote depressie boven de Noordzee, dat klinkt toch heel anders. Dan uh, overdag zal het grotendeels droog zijn, en druppelt het een paar minuten. En ik citeer nu trouwens een ondernemer die dit schreef in, uh, even kijken, in, nou ja, in een krant onlangs. Hmm. En die, uh, die zei van ja, uh, dat was een ondernemer die had een Golf terrein. En die zei van ja, uh, het weer is zo vaak uh, wordt het veel dramatischer afgeschilderd... dan het werkelijk uiteindelijk uitpakt. Dan denk ik van, kunt u dan niet beter... een wat positievere benadering uh, voeren? Ja, kijk, um, kijk, als we precies die, die, die, uh, die situatie willen uh, uh, goed kunnen bekijken... dan moeten we natuurlijk alle factoren erbij halen. En die ken ik ook niet uit nee. mijn hoofd. Nee, maar is het toevallig um, ook, ook misschien veiliger... om maar van het negatieve uit te gaan? Want dan, dan... Nee, nee, absoluut niet. Nee. Nee, nee. Hoor, dat, dat is niet de insteek. Um, Kijk, een, een, een model die berekent gewoon één bepaalde uitkomst. En uh, dat is heel zwart-wit. Ja, uh, het gaat maar... dan regenen en zoveel en het wordt die temperatuur. En die rapportcijfers, hoe komen die nou tot stand? Want uh, bestaat het bijvoorbeeld dat het weer op een bepaalde dag een tien krijgt? En hoe ziet dat weer er dan uit? Ja, dat bestaat inderdaad. Nou, kijk, een, een weercijfer is inderdaad een beoordeling van het weer. Um, ja, oud uh, weercollega Jan Pelleboe heeft dat op tijd ook gedaan, maar dat ging op gevoel. Uh, inmiddels gaat dat echt door een berekening. Um, en hoe dat tot stand komt is, we beginnen eigenlijk altijd met een 10. Als we praten over het weercijfer, want we hebben natuurlijk veel meer cijfers. Je kan een weercijfer geven voor terras en voor barbecue en gaan maar door. Uh, als we puur naar het weer kijken, dan beginnen we bij een 10. En dan is de aftrek voor bijvoorbeeld wind, bewolking en neerslag. En uh, wat bijvoorbeeld wel leuk is om te weten, dat bij een weercijfer geen aftrek is voor temperatuur. Dus op het moment dat we een uh, weercijfer 10 hebben, kan het ook in de winter zijn... met uh, rustig weer en zonneschijn zonder uh, bewolking... Ja, als het dan min 10 is en het is stralend weer... dan ervaren heel veel mensen dat ook als prima weer. Ja. Um, maar er is dus gewoon een aftrek. En uiteindelijk uh, kun je dus bij een 1 uitkomen. Je kan overigens niet onder de 1 komen. Dat kan theoretisch wel, maar in de praktische zin ja. hebben we bij gezegd... bij een 1 stoppen we. Ja. En tijd van het jaar, speelt dat dan ook een rol? Bij de beoordeling van het weer... Nou, in principe niet, omdat we, gewoon, we beginnen bij een tien en we hebben aftrek voor die, die verschillende parameters. Dus dat geldt in principe voor altijd. Ja. U zegt steeds trouwens onderzoek en, en officieel een weerkaarten. maar eigenlijk het blijft een subjectief iets. Want wat u een tien vindt, dat vindt een boer die op regen wacht natuurlijk ontzettende één. Ja, nee, absoluut. Dus daarom hebben we ook gezegd, hè, we, kunnen, we hebben een weercijfer, maar je kan bijvoorbeeld voor het terras, dan wil je misschien hele andere dingen weten. Dat is bijvoorbeeld temperatuur ook van belang. Dus dan ga je de andere dingen bijzetten om tot een bepaald cijfer ja. te komen. Dus het kan best zijn dat bijvoorbeeld het weercijfer goed scoort, het barbecuecijfer slecht. Uh, ga maar door, dus daar, daar zit een variabel in. En uiteindelijk is het natuurlijk zo dat, stel dat het terrascijfer over het land een 5 is, kan ik me best voorstellen dat er ergens een terrasje die flink uit de wind ligt uh, en precies goed in de zon, op dat moment natuurlijk veel beter zou scoren. Maar dat, ja, dat kun je met één landelijk cijfer natuurlijk niet dekken. Ja maar, oh ja, maar jullie geven toch juist hele lokale cijfers? Dat ja, ook, dus nou, of voor een hele niet. stad. ja Als je bijvoorbeeld voor Den Bosch één cijfer zou geven... Ja. Hè, dan heb je natuurlijk, je hebt daar misschien honderd terrasjes... en de ene is wat beter dan de andere. Ja, dus maar ja, dat, dat... nog even over die lokale cijfers, want dat vind ik ook sowieso wel een gek punt. Uh, jullie geven heel duidelijk lokale cijfers. Dus als je bijvoorbeeld Castricum invult... Dan krijg je dus het weer hoe het daar is. Maar uh, uh, het KNMI mag dat niet doen, las ik ergens. Want het KNMI uh, mag alleen maar gro grove voorspellingen doen voor het hele land. Hoe zit dat eigenlijk? Want waarom doen jullie dat dan wel? Mm, nou, ik weet dat het KNMI geen weercijfers heeft. Uh, maar nee, voor de rest... maar voor, gewoon voorspellingen voor, op lokaal niveau. Dat, dat doen zij niet. Ja, zozeer ik weet, um, geven we inderdaad een algemeen plaatje voor Nederland. Ja. Uh, ik weet eigenlijk niet wat de gedachte erachter is hoor. Dus dat uh, dan moet ik even te goede houden. Nee. Uh, maar je kan gewoon per punt, kun je natuurlijk gewoon een verwachting opstellen. Dus dat, dat, dat kunnen in principe ook. Maar er zal misschien een keuze gemaakt zijn om dat niet te doen. Uh. Ja, ja, ja. Maar volgens mij, uh, wat, wat Fleur Jurgens ook al zegt, is van... er is eigenlijk een soort beetje wildgroei... Aan, aan weersvoorspellingen. Iedereen doet voorspellingen. Uh, de, je, je wilt wel weten. hoe moet ik nou zeggen Als je ergens producten koopt, dan heb je bijvoorbeeld wel klantenbeoordelingen. Of uh, inderdaad, uh, er is wel zoiets als, als een maat van een, hoe goed iemand is. En dat is op het gebied van het weer dus niet. Zouden jullie jezelf niet moeten beoordelen? Daarin? Ja, nou, zoals intern houden we dus onze verwachtingen ook bij. En weten we ook gewoon hoe goed we met de verwachting scoren. Maar extern? Uh, naar de Consument toe, want ja. is, wij zijn eigenlijk de consument met ja, dat is wat ja, ik... nee, absoluut. Ja, absoluut. We kunnen daar eens over bedenken. Omdat uh, om inderdaad gewoon uh, op de website... Op zich is dat helemaal geen, uh, geen geheim hoor. Um, nee. en, uh, iedereen weet ook dat een, uh, een computermodel gewoon een berekening maakt. Um, en ja, daar gewoon afwijkingen in zijn. En, en ja, het, het is gewoon wat beter dan uh, wat we vroeger deden. Even naar buiten kijken en denken van... Ja, waarschijnlijk gaat het morgen wel of niet regenen. Dus die slag hebben we inmiddels gemaakt... Ja, helaas zitten we nee. nog niet op een 100% score. En op het moment dat dat is, spreekt u met een computer... en niet meer met uh, Hans Roos. Met. Nee. Ja. nee, maar dat valt me sowieso op. Dat uh, steeds meer mensen voortdurend naar hun apparaat zitten te kijken... om te controleren of het wel of niet gaat regenen. Dat is natuurlijk al een enorme uh, verandering door de jaren heen. Ik bedoel, vroeger hadden mensen niet zo'n... Uh, iPhone of een telefoon waarmee ze dus konden zien of het elk moment kon gaan regenen. Soms zelfs zo sterk oh, dat is ze gewoon weg nu. oh. Soms zelfs zo sterk dat uh, het dat ze bijna niet geloven dat het niet regent buiten, want op hun telefoon staat toch immers dat het wel degelijk regent volgens weerradar. Ja, nou, ja. is uh, dat, dat is gewoon een radarsysteem. Dat zijn actuele beelden. Dus ja, die liegen niet. Um, uh, kijk, oh, oh, oh, oh, deze discussie heb ik zo vaak gevoerd. Wel degelijk liegen die. Ja, oké. Okay, nou, het degelijk. gaat denk ik te ver om dat nu helemaal ja. uit te uh, diepen. Maar kijk, een radarsysteem is gewoon een, een. Een radar is een apparaat die gewoon signalen de atmosfeer instuurt. En ja. uh, reflecties geeft. En die afbeeldingen kunt u inderdaad. Uh, bij ja. ons bekijken op wereldlijn.nl um, en, en dat, is, dat zijn gewoon kijk een, een computermodel die maakt een berekening dus dat is een verwachting ja, maar ja, dat beelden die, zijn, die, die geven de actualiteit ook. weer jawel, ja, buienradar ook ja, wat je je heerlijk dat weer, het ja. blijft heerlijk voer voor discussies, <laughs> verwachtingen nou, ik denk dat het mooiste ja. dat is dat we die. natuurlijk gewoon 16 miljoen metrologen hebben alleen ja sommige mensen hebben er gewoon net iets meer verstand van dan anderen en het is gewoon lastig om dat, om dat heel goed duidelijk te maken ja. daar, daar struikelen we elke keer over en dat is ook de uitdaging voor ons Hartelijk bedankt en succes. Geen zin. Goed, dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik weet niet wat van weer het buiten is. Dat gaan wij zo even bekijken. Maar ik verwijs nog even naar onze website: dit is de dag. Nu. Kunt u uh, dingen teruglezen of terugluisteren. En na het nieuws van half vier kunt u naar de villa luisteren, villa VPGal met uh, Ger en Tessel. Ger, wat gaan Hallo jullie doen? Ons bed. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het gaat over het nieuws van vanmorgen. Twee Nederlandse mannen die zijn vorig jaar in een pa Pakistanse gevangenis gemarteld. En er zouden Amerikaanse functionarissen bij zijn geweest. Dat was dus het nieuws van vanmorgen. Advocaat André Sebrechts die wil dat hij daarover verklaren in een zaak... tegen zijn cliënt Sabir K. die hetzelfde zou zijn overkomen. En met die actie wil hij voorkomen dat K aan de Amerikanen wordt uitgeleverd. Trouwens, over dat laatste de laatste jaren wordt het steeds makkelijker... om Nederlanders aan Amerika uit te leveren. Zebrecht is te gast. En verder praten we in het panel Schuld en Boete... over agenten die betrokken waren bij een filefuik... om een benzinedief te vangen, u weet het nog wel. En bij die actie kwam een automobilist om het leven. Deze agenten moeten getuigen, maar worden wel als verdachte aangemerkt. Waar is dat goed voor? Dat straks, nu het nieuws, met Dorold Megens. Radio 1 Het NOS-journaal. Bondkanselier Merkel heeft gezegd dat het zware verlies van haar CDU bij de verkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen geen invloed zal hebben op haar beleid. Ook haar Europese beleid blijft hetzelfde. Merkel erkende wel dat het verlies bitter en pijnlijk is. De CDU behaalde gisteren in Noord-Rijn-Westfalen het slechtste naoorlogse resultaat. Geen hey zei het al, de agenten die vorig jaar betrokken waren bij het opzetten van de filefuik op de A2 bij Apkoude, die zijn aangemerkt als verdachten. Die filefuik werd opgezet om een benzinedief tot stoppen te dwingen. De verdachte reed in op de file en botste op een auto. De bestuurder daarvan kwam om het leven. De Rijksrecherche heeft de agenten eerder gehoord als getuigen. Door ze nu als verdachten aan te merken, kunnen ze zich beroepen op hun zwijgrecht. Een bewoonster van verpleeghuis Maria Hoeven in Den Haag is overleden nadat ze een chloortablet had opgegeten. Het overlijden was begin maart, maar dat is pas nu bekendgemaakt. Volgens Omroep West werd de vrouw te laat naar een ziekenhuis gebracht. Waarom ze de tablet heeft gegeten is niet duidelijk. Het Haagse verpleeghuis komt later vandaag met een verklaring. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. De A7 Duitse grens richting Groningen is dicht bij de Alfred Westerbroek na een ernstige aanrijding. Tussen Vauxhall en Westerbroek staat inmiddels 3 kilometer. Verkeer richting Groningen kan het beste omrijden van het Noordbroek via Veendam over de N33. Op de A10 de Ring Amsterdam West richting Zaanstad staat voor de Koentenol voor de 5 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO, Tesso Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf bij u hier op Radio 1. Zonder de hulp van kroongetuige Peter Laes... had het Openbaar Ministerie geen zaak gehad... in het grote liquidatieproces passage. Dat zegt het OM vandaag op de eerste dag van haar slotbetoog. Boeven vangen met boeven, we zullen er maar aan moeten gaan wennen. Daarover en over meer juridische zaken na vier uur in ons panel schuld en boete. En daarvoor, er zijn steeds meer aanwijzingen dat de Nederlandse terreurverdachte Sabir K... in een Pakistanse cel is gemarteld met medeweten van de Amerikanen. Wat betekent dat voor zijn mogelijke uitlevering aan Amerika? En eindelijk eens wat leuk nieuws uit de Nederlandse bank, namelijk kunst. Het Kasboek Collectief exposeert in het best beveiligde gebouw van Nederland. En cultuurredacteur Anton de Goede zag zijn kans schoon het financiële fort aan het Frederiksplein in Amsterdam binnen te dringen. En wilt u reageren op alles wat u bij ons hoort? Doe dat via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Luister goed. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het Griekse leger zal ingrijpen nu de regeringsformatie muur vast zit. Dat zeg ik niet, maar dat zegt Adriaan Schout en hij is Europadeskundige bij Instituut Klingedaal. Meneer Schout, goedemiddag. goedemiddag. De gedachte was nog niet bij ons opgekomen, eigenlijk, dat dat ook nog kan? Uh, nee, nou, die was bij mij al wel eens uh, opgekomen, maar ik werd vanmiddag gebeld door een journalist die vroeg: is dat mogelijk? Ja, en, uh, ja kijk, als straks uh, de Grieken besluiten dat ze. Uh, geen regering kunnen vormen uh, en dat ze de, uh, geen overeenkomst kunnen vinden over wat ze nou met de euro moeten doen en in ja, het verlengde daarvan met de EU. Ja. Ja, dan kom je natuurlijk wel in scenario's terecht dat je je wel moet gaan afvragen van wie uh, betaalt straks nog de openbare rekeningen. Wie zorgt nog voor de orde op straat, wie zorgt dat de universiteiten open blijven. Uh, vergelijkt, u, ja. vergelijkt u deze politieke chaos op het ogenblik in Griekenland met de situatie zoals die toen was in 1967 toen er een koep werd gepleegd door de, door de kolonels. Omdat er toen ook geen enkele sprake was van de mogelijkheid tot het vormen van een regering. Nou, ik trek die vergelijking eh, niet, want eh, daarvoor weet ik gewoon veel te weinig van wat er toe gebeurt. Wat gewoon duidelijk is op dit moment, is dat, het, dat er ontzettend veel onduidelijk is over hoe de situatie op dit moment in Griekenland is. En hoe het verder moet als ze in Griekenland eh, geen besluit kunnen nemen om in de euro te blijven. Eh, op, op dit moment wil 75% van de Grieken wil uh, niet uit de euro, maar 75% van de Grieken... wil ook niet de maatregelen nemen uh, die nodig zijn om in de euro te blijven. Hm. Dus ja, dat we op een chaos afstevenen, ja, dat is nu wel vrij duidelijk. Maar dan beredeneert u eigenlijk toch het tegenovergestelde van wat u zegt. Wat u nu zegt, lijkt het mij zeer waarschijnlijk ineens... dat het leger gaat, gaat ingrijpen. Nou, dat, is, dat, dat, dat zeg ik niet. Kijk, wat ik, wat ik zou gaan verwachten... en daarom zien we nu al die discussies ook over groeiplannen... Hm. Uh, is dat... De uh, Europese agenda is de laatste paar weken toch een andere kant op gegaan. Mm -hmm. nu ging het, uh, tot nu toe ging het eigenlijk de hele tijd over bezuinigen, bezuinigen en bezuinigen. Maar nu is het duidelijk dat er een aantal grenzen bereikt zijn in Europa... waar we met bezuinigen niet meer verder uh, kunnen. Dat gaat ontzettend hoge sociale kosten uh, met zich uh, meebrengen. En een van de eerste uh, landen, ja, dat is bij de hele crisis toch al zo geweest... dat is toch Griekenland, wat mm -hmm. duidelijkheid gaat verschaffen... wat de achterkanten zijn van al dat bezuinigen... Uh, het lijkt mij dat als het echt fout gaat uh, in Griekenland, dat Europa toch uh, blijft uh, bijspringen. Al was het maar omdat grensbewaking nodig blijft. Stel dat ze besluiten om uit de euro te stappen. Mm -hmm. en dan. Ja, dan raakt het land meteen failliet. Maar dan zul je toch bepaalde uh, staatsfuncties moeten blijven. Uh, en dan zegt u, ja. dat zal moeten, juist om te voorkomen... dat zich iets voor zou doen als tijd die koep. En daar zal Europa, want dan zit Griekenland nog wel in de Unie waarschijnlijk... daar zal Europa dan gewoon voor moeten betalen. Voor politie en voor bescherming. Nou ja, natuurlijk, want dan is het land failliet. En dan krijg je dus allerlei functies die in, in, land, in, in een land normaal vervuld worden. Die zullen door moeten blijven gaan. Of Griekenland dan in of uit de euro is, dat doet er eigenlijk niet zoveel meer toe. Want uh, ja, chaos aan die kant van Europa, dat kunnen we ons toch niet permitteren. Nee, maar het doet, uh, doet het er echt niet toe. Want ik kan, het gaat toch als volgt, als uh, Griekenland uit de eurozones treedt... dan treden ze uit de EU, dan treden ze uit de beschermende omgeving van, van Europa... die dus ook Griekenland niet meer kan helpen. En dan kan er toch van alles gebeuren in dat land? Ja, en het is heel terecht dat dit soort vragen nu gesteld worden... Uh, en dat we ook echt nadenken over de scenario's. Want uh, het kan best zijn dat we dit soort scenario's eerder nodig hebben... dan dat we ooit gedacht zouden hebben. Hè? Ja. Uh, maar het, het, het zou in die volgorde kunnen zijn... het zou inderdaad kunnen zijn dat uh, Griekenland uit de euro stapt dat ze daarmee zeggen, nou, nou hebben we ook zo ons vol van Europa... daar willen we ook niks mee te maken hebben. En dat Europa dan zegt, nou, zoek het dan ook maar helemaal uit. Ja. Uh, maar ja, die kant zou ik, het, dat zou ik niet verwachten dat het die kant op gaat. Want ik denk, kijk, we stoppen nu ook... Uh, kijk, het land heeft zijn uh, begroting nog lang niet op orde. Uh, we stoppen het eigenlijk heel veel geld in dat land. Uh, we kunnen het ons als Europa ook niet permitteren... Uh, dat er opeens een land op die manier onderuit gaat... Uh, dat grensbewaking op de tocht komt te staan. Uh, daarvoor zullen we denk ik ook te veel solidariteit toch nog hebben uh, met de Grieken. Dus ik denk dat Europa, of ze uit de euro gaan of niet... We zullen toch miljarden in uh, Griekenland blijven pompen. Hm? Dus via het geld uh, voorkomen we een, een onuitspreekbaar lot? Echt, hè, het werd al gerefereerd naar 1967. Ja. Uh, Europa heeft altijd ook in het teken gestaan voor Griekenland... om juist te voorkomen dat dat gebeurt. Misschien is dat ook wel van belang om ons te realiseren... dat uh, wij Griekenland gewoon niet kunnen laten vallen. Want uh, die scenario's die worden natuurlijk buitengewoon zwart. Ja, ja. we gaan met u meeduimen. <laughs> Goed. Adriaan Schout, hartelijk dank. Graag gedaan. Tijd voor de radiocomedie Geluid loopt, geschreven door Chris Baiema en Jan-Jaap van der Waal. Dagelijks hoort u het wel en wee van de redactie van het fictieve radioprogramma Focus. En vorige week wilde Chris een documentaire maken. En Chris gaat daar dus een heel gevoelige documentaire over maken. Dapper? Uh, ja, dat wordt natuurlijk niet makkelijk. Documentaire? Maar je hebt toch helemaal geen ervaring met televisie? Het is een radiodocumentaire. Kan dat ook, een documentaire zonder beeld. Luister jij eigenlijk wel eens naar de radio, Henk? Ja, maar meer Aero Classic Rock. Oh. De echte muziek is gestopt na het uitbrengen van Presses van Led Zeppelin. En dan schrijven we 1976. Nou, ik wist niet dat je schreef, Henk. Vandaag krijgt de redactie een masterclass van Frank van der Linden. Geluid loopt. Een blik achter de schermen van het culturele radioprogramma Focus.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 De masterclass. Oké, okay, als niemand meer een punt heeft... Nou, zou ik het graag ik, nog even over ik, morgen hebben. Ik heb nog wel een punt. Want zoals jullie waarschijnlijk nog wel weten... Het namelijk op die, dat er voortdurend recensie-exemplaren... uit de boekenkast verdwijnen. Terwijl ik toch dacht dat we die zouden opsparen... voor Amnesty International. He, ik weet van niks. Zeker net als bij die kroketten die vroeger zomaar uit de kantine verdwenen. Toen had ik een, een eetstoornis. Dat was sowieso heel vies hoe Henk vroeger een kroket af. Maar toen was je ook nog heel dik. Ja, echt. Ja, hoe ja, ja. was vroeger, ja, ja. Vroeger. Dat heb jullie al vertellen. Echt vies. vies. Dik. Echt dik, hè? Koffie. Echt vies. What? en ik denk denk morgen dat gebeuren? Oh ja. Morgen komt dus Frank van der Linden voor die interviewcursus. Ja, er staan dus 999 trucs in het grote interviewboek en hij zegt dat hij ze allemaal kent. Ik vind dat Frank mooie onderarmen heeft. Hij heeft al een mooie en meedogenloze verloofde, Elia. Oh, Frank van der Linden, meesterinterviewer. Er schijnt een groot interviewboek te zijn, ik ken het zelf niet, maar er staan 999 trucs maar in. Hij kent ze allemaal. Precies, allemaal. 999 trucs. Wat oh, een prachtig rond getal ook. Het gaat niet om de trucs, het gaat om het geheim. Het is geen echt boek, hoor, Bram. Oh, Frank van der Linden. Ik vind Frank een gedegen journalist die er niet voor terugdijnst om iemand kritisch te ondervragen. En dat heb ik jou, Matthijs van Nieuwkerk, nog nooit zien doen, Henk. Nee, en je vindt dat hij mooie onderarmen heeft. Ja, Frank. dat ook. Ja. Ik heb thuis een boek van Frank, zo dik. Hij heeft de grote der aardig interviewd. Ingmar Bergman, Freddy Heineken, Aung San Suu Kyi. wat? Aung San Suu Kyi, verzetstrijder uit Myanmar. Myanmar? Birma, B Burma. Waar even Henk, dat is allemaal politiek. En politiek is alles wat er gebeurt als jij muziek luistert of Tetris zit te spelen op je computer. Dat is geen Tetris, politiek. dat is Angry Birds. Als Frank je gaat interviewen, dan belt hij met je buurman. Die hoort hij helemaal uit en zo weet hij je zwakke plek te vinden. Nou echt, veel zal er niet uitkomen, Jeetje. Henk, maar toch. Nou zeg. Ik weet niet of ik wel iets van Frank zou kunnen leren. Wij journalisten noemen we dat dus de gereedschapskist. Maar bij jou had ik dat eigenlijk helemaal niet nodig. Liana, Diana was gewoon een fijn gesprek. Nou, dankjewel, Schenk. Oké, okay, de volgende dan. Henk, ga zitten, jongen. Henk Groeshoff. Oké, okay, Frenk van der Linden. Zit je lekker zo? Geen commentaar. Uh, is misschien toch wel handig als je even ontspant, hoor. Oh, Oké, okay. wat wil je weten? Wacht, ik pak er even een briefje bij. Ik heb met Mickey mijn arbeidscontract er nog eens op nageslagen... en het blijkt dat ik recht heb op veel meer door mijzelf uitgezochte cursussen. Mm, mm, mm. Zo is er een cursus van Conant Maas. Uh, misschien ken je hem. Mm. Uh, praten is praten, maar luister je wel? Ja, maar ik ben natuurlijk niet de rijdende rechter of zo. Nee, oké. Okay. Um... Dus uh, nou, vertel gewoon wat je dit weekend hebt gedaan of zo. Waarom? Nou, Henk, werk nou even mee. Uh, iemand anders nog wat dan? Ja, ik vond het gek dat Henk steeds doorverwees naar zijn persvoorlichter. Ja, typisch. Heb jij een persvoorlichter? Nog niet. Frank, frappuccino? Frappuccino? Cappuccino met crescent eyes. Nou, doe maar. Eh, uh, Lisbeth dan. Lisbeth. Ja, Frank? Spiegel hier. Hè? Meegenomen. En mijn vraag is, kijk goed in die spiegel. In de spiegel kijken? De... Ja, allemaal voor je gezicht. Wat zie jij? Nou ja, de, uh, ik zie een, uh, een... Nee, jezelf diep aankijken, rustig ademhalen... en pas als je voelt dat je iets kan zeggen, zeg je ook wel. Uh, ik zie een... Uh, rustig maar. Nee, nee. Me, ik zie mezelf. Wat, wat en, uh, zie je? Wie zie je? Nou nee, ja, ik, ik ben het. Uh, maar, maar wat is dat dan? De, ik heb het gedaan. Ik heb alle recensie-exemplaren meegenomen en ik heb ze ook niet naar nou, Amnesty gebracht, maar ik neem ze gewoon mee naar huis. En ik heb een stormachtige relatie met Govert. En die zit met zijn handen in mijn broekje. Wie is Govert? Dat is de zendercoördinator <tie> en de buurman. Maar alleen tijdens de lunch, want wij houden privé en zakelijk strikt gescheiden. Waarvan akte? Ach, de spiegeltechniek. Macchiato met een dubbele shot expresso, Lisbeth. <tie> Graag. Zover geluid loopt. En morgen gaat de redactie evalueren. Henk, jij werkt bij de publieke omroep. De vorige stap die je gemaakt hebt was... Even zien, in 1976 van een acht maanden contract bij de Nieuwe Revue naar Focus. Je hebt veertien maanden in de medezeggenschapsraad van de Omroep gezeten... maar daar ben je weggegaan omdat je het hele likkers vond. En even kijken hier, bureaucratische gestapo Het is niet de eikons. Nieuwe Revue, maar Nieuwe Revue. Henk, waar zouden wij jouw potentiële expertise voor kunnen inzetten? En wilt u deze serie als podcast downloaden, dan kan dat. Ga dan naar villavpro.nl. Twee Nederlandse mannen die vorig jaar acht maanden gevangen zaten in Pakistan... die zeggen daar te zijn gemarteld. Amerikaanse functionarissen zouden daarbij betrokken zijn geweest. En ze zijn bereid dat onder Ede te verklaren... dat is nou precies wat advocaat André Sebrechts ook wil. Hij is raadsman van terreurverdachte Sabir K., die al maanden beweert... ook te zijn gemarteld in het bijzijn van Amerikanen. Nederland wil K. aan de VS uitleveren en meneer Sebrechts wil dat voorkomen. Goedemiddag, André Sebrechts. Goedemiddag. Even het geheugen opfrissen. Wie was Sabir K. ook alweer? Sabir K. is een Nederlandse jongen die is aangehouden in Pakistan. Daar gedurende acht maanden gemarteld is. Naar eigen zeggen met betrokkenheid van Amerikanen. Vervolgens buitengerechtelijk naar Nederland is gestuurd. Hier gewoon op een vliegtuig is, is buitengerechtelijk. gezet. Men buitengerechtelijk? Men mocht dat niet doen. Nee, nee. Tenminste, hij, hij is gewoon op een vliegtuig gezet. In Pakistan hebben ze martelen gezegd en nou, nou na, naar huis met medewerking van de Nederlandse ambassade... is dus die gewoon op een vliegtuig gezet. En toen die hier landde, is die meteen aangehouden... omdat de Amerikanen al lang en breed om zijn uitlevering hadden uh, gevraagd. Uh -huh. Hij heeft vanaf het begin gezegd, ik ben daar gemarteld. Amerikanen weten er uh, vanaf. Was heel moeilijk te bewijzen, uiteraard. Niemand geeft toe dat hij gemarteld heeft. Maar nu komen deze twee jongens naar voren. En die zeggen, we zijn op dezelfde plaats geweest. Vastgehouden daar. En uh, ook wij zijn gemarteld. Dus uh, de, de zaak komt wat mij betreft in een heel ander licht te staan... Konden ze uh, de plek waar ze geweest waren zodanig beschrijven dat u zegt... ja, dat is betrouwbaar, dat is hetzelfde verhaal, dezelfde beschrijving als Sabika K. gaf? Ja, ja, vond ik wel. Uh, en daarnaast zeggen ze dat ze van andere geretineerden die er zijn hebben gehoord dat er voor hun dus ene Sabieren had gezeten. Aha. Dus, uh... nou, maar dat was misschien nou... net zo gewoon als Kees in, in, in, in het nou, Nederlands. Uh, nee, dat geloof ik niet. Het was okay. een Nederlandse jongen. Uh, nou sabier. heeft uh, nog even terug, Sabika dus altijd gezegd: ik ben gebarteld. Behalve dat dan ook nog met medeweten van, van uh, de Amerikanen. Ja. Daar is hier verder juridisch in Nederland dus niks mee gedaan. Want het is uiteindelijk voor de Hoge Raad gekomen het, he, het, ja. het proberen tegen te houden zijn uitlevering proberen tegen te houden. Die hebben gezegd, het mag gewoon. Zie je ja. dat? Tot nu toe is het niet serieus genomen. Uh, nou, weet je wat is? Er is tot nu toe gezegd, een procedure met het horen van heel veel getuigen en heel veel dingen uitzoeken, daar is de procedure bij de rechtbank Rotterdam en bij de Hoge Raad niet zo geschikt voor. Als je dat wil, dan moet je dat vragen aan de minister van uh, uh, Justitie en Veiligheid. Opstelte nu. Aan de opstelte, hm? Daar ligt het nu. Dat hm? is ook de plek waar dit moet worden uitgezocht. En dat hm? verzoek ligt dan ook bij hem, en nu nog eens een keer extra nadrukkelijk... zoeken ze uit wat daar nou in Pakistan is gebeurd. Vraag het aan de Pakistanse autoriteiten... en vraag ook eens een keer aan de Amerikanen uh, nadrukkelijk... wat ja, hun betrokkenheid is kan je is doen en die zegt zeggen meteen het, ja? Ja, precies. Ja. Nou, Hoe ga je dit ooit bewijzen? Je hebt nu wel drie ja. natuurlijk, in plaats drie, van één heb je er nu drie. Drie onafhankelijke getuigen... en de aanwijzingen beginnen dus echt heel erg op te stapelen. Wij hebben deze Sabië laten onderzoeken door een psycholoog... die uh, gespecialiseerd is in slachtoffers van marteling... Die zegt dat zij uh, gelooft dat hij echt heeft meegemaakt wat hij heeft meegemaakt. Daarnaast zijn er heel veel rapporten van Amnesty en van Human Rights Watch. waarin staat dat als iemand in Pakistan wordt aangehouden. en hij wordt verdacht van terrorisme. dat je per definitie dat, gemarteld wordt. dat hij zo'n beetje per definitie gemarteld wordt. En er is kort geleden, sporen nog? Dat? vertoont hij daar nog sporen van? Nee. Nee. De Nederlandse consul daar in Pakistan is, ja? toen Sabië daar zat, die heeft daar hoe lang? Acht maanden, geloof ik. Ook, acht maanden, uh, gezeten, gezeten, ja? ja? Heeft hem twee keer bezocht ja? en zei wel, als ik het goed begrepen heb, de marteling kon hij natuurlijk niet zeggen, maar wel dat hij geblinddoekte met een zak over zijn hoofd met hem moest praten. Ja, klopt. En er zijn nog wel een paar bijzonderheden. Die consul die mocht hem niet bezoeken op de geheime locatie waar hij werd uh, vastgehouden. Hij moest naar een zogenaamde safe-house worden gebracht. Mm -hmm. En de consul mocht hem ook niet onder vier ogen spreken. Dat was alleen maar met, uh, met medewerkers van de, uh, de Pakistaanse overheid erbij. Dus, weet je, dat is allemaal heel. Veelzeggend. En zo'n getuigenverhaal van zo'n consul, dat ja. is uh, niet alleen veelzeggend... maar dat weegt ook zwaar, neem ik aan, of ja, niet? Ja, ja dat, dat, dat, dat lijkt me wel. Dus ook daar moet nader onderzoek ja. plaatsvinden. Maar was dat... dit verhaal van de consul in eerste instantie nog niet? Hebben ze nee, niet dat, zo Nee, dat, mee dat was al bekend. Hm. Maar dat op zichzelf is onvoldoende... om aan te tonen dat de Amerikanen betrokken zijn geweest bij de martelingen. Want, want daar gaat dus... een beetje om bij ja, de uitlevering. Want he? als je heel slecht denkt, dan denk je... Ja. nou, uiteraard uh, zegt hij dat, uh, en zeggen deze mannen... dat de Amerikanen bij betrokken waren geweest... Want dan word ik namelijk, als ik, dat, als ik geloofd word, word ja. niet uitgezet naar Amerika. Ja. ja, maar het zijn nu wel drie mensen die het onafhankelijk van elkaar zeggen. En wat je zegt, rapporten van verschillende instanties. Kort geleden een Canadese uitspraak van de Hoge Raad in Canada... Mm -hmm. nagenoeg identieke zaak geweigerd uit te leveren. Aan, de, aan Amerika, omdat, ja, omdat het wel aannemelijk ja. is geworden. Het is nee. even nog, gewoon, niet dat het er heel veel toe doet... om een beeld te krijgen, deze twee mannen... die hebben ook acht maanden daar gezeten. Waarvoor eigenlijk? Is dat bekend? Waar, waar werden zij van verdacht? Nee, nee dat, is, dat is mij dat niet, is niet bekend. bekend. Voor mij ook overigens niet zo belangrijk, maar ik, ik weet het niet. Het is voor de zaak niet belangrijk, natuurlijk. Nee, waar het, waar het mij om gaat, is dat inmiddels... Gewoon gevechtshandelingen. Deze, deze jongens? De, nou, dacht, dacht, dacht, dacht. Die Sabir die wordt verdacht van gevechtshandelingen... Ja. tegen Amerikaanse troepen. Waar deze jongens van verdacht worden, is, is mij nee. echt niet bekend. Nee. Nee. Nee. Nu lazen wij in een artikel uh, dat uitzetten we, uh, vanuit politieke motieven ook niet mag. En daar staat in de wet, die dat, uh, in een beschrijving van de wet, van dat artikel... daar wordt uitgelegd dat het zelfs zo is dat een vermoeden van een politieke motivatie... al genoeg is om niet uit te mogen zetten. Geldt dat voor Martelen ook? Dus een vermoeden ja, van martelen ja, al genoeg ja, is om... Ja, ik, het, het, het lijkt mij dat als Amerikanen betrokken zijn geweest bij de marteling... of als ze er vanaf wisten en desondanks niet hebben uh, opgetreden... niks hebben gedaan om dat te laten stoppen... totdat dat zonder meer voldoende is om de, om de uitlevering tegen te houden. En daar zetten we nu dus uh, ja, volop in. Maar hm. hoe maak je dat aannemelijk? Want bewijzen kan niet, hè? onomstotelijk. Uh, maar maar, maar, maar ja. in ieder geval dat er nauwelijks twijfel is. Ja, nog. weet je, er, er is in deze zaak ook aanwijzing op aanwijzing, zeker met deze drie jongens. En vandaar ook dat ik wil dat de minister praat met deze twee jongens... of mm -hmm. laat praten met deze twee jongens. En dat die minister zelf onderzoek gaat doen bij de consul in uh, Denkt u dat u, hem, want dat wilde ik inderdaad ja. vragen, wat gaat u nu doen? Dit is, is bijna totaal? een geschenk uit de hemel. Nou, want opzet was het toch een Ja, de raad van... heeft een uitspraak ja, gedaan. Dat daarna... is toch klaar? Of nee, niet? Nee, nee, nog lang niet hoor. Uh, want daarna komt de minister. Mochten we geen gelijk krijgen van de minister, dan gaan we in kort geding. Mochten we daar geen gelijk krijgen, dan gaan we naar het Europese Hof. Deze strijd is nog niet gestreden. Hm. Hmm. En deze twee uh, mannen die gaat u dan dus oproepen als getuige? Of althans, uh, uh, uh, hoe gaat dat dan? Ja, Want er is geen zaak meer. U kunt nee. opstelten bellen en zeggen... Ja. wilt u alstublieft met ze gaan praten? Ik, ik heb nu een, een, een uitgebreide brief ingeleverd bij opstelten, waarbij ik hem vraag dus, onder andere... om, dit, uh, om met deze jongens uh, te praten. Als hij dat niet doet, dan ga ik ze proberen te laten horen... door de kortgedingrechter. Maar ik, ik denk... Dat opstel er dan nauwelijks onderuit komt. om nader onderzoek te doen. en minimaal met deze jongens te laten, te laten praten. Maar denkt u nou echt.? Dit is een politieke zaak geworden, natuurlijk. Hè? Ik denk ja. toch zeker niet dat dit kabinet. in verzet gaat bij Amerikanen. en de woede van de Amerikanen op hun nek haalt? Nou, ik, ik ben het in zoverre met u eens dat. Uh... De Nederlandse overheid staat niet bekend om zijn rechte rug tegenover verzoeken van, uh, van Amerikanen. Uh, anderzijds opstelt, is wel een flinke vent. Misschien dat hij het wel aandurft. In dat vak qua postuur. Nou, sowieso. <lacht> sowieso. En uh, ja, Daarnaast hebben we dus nog rechters. Kort rechter, Europese Hof. Ik, uh, ja, het zou me niet verbazen als dit uiteindelijk wel wordt tegengehouden. Is dit uzans eigenlijk dat dit gebeurt? Gebeurt dat veel vaker? Dat mensen worden gemarteld in Pakistan zonder meer. Ja, heel veel. Ook Nederlanders. Uh, ook. Er zijn daar niet zo heel veel Nederlanders. Maar het, ja, we hebben nu drie mensen die in ieder geval zeggen dat het gebeurd is. En wat ik u zeg, pak een willekeurig rapport. Amnesty Human Rights Watch. Nee, het maar gebeurt kijk, heel dat, heel veel. Dat is hm. duidelijk, er wordt gemarteld. Maar waar het om gaat, en dat is cruciaal, dat zei u ja. zelf ook al. Als het gaat om de uitlevering, mogelijke uitlevering naar Amerika. Is dat je voldoende duidelijk maakt dat de kans heel groot is... dat de Amerikanen daarbij betrokken waren. En dat... Ja. Dat, krijg je niet, dat, die, dat er gemarteld is, kan misschien nog wel ja. bewezen worden. Ja, en dan hebben we dus deze drie mannen uh, en vergelijkbare zaken. Dat is wat we hebben. Maar weet je, la, laat die Amerikanen maar uitleggen hoe het zit. Ik denk dat als daar geen bevredigend antwoord op komt... van antwoord in de trant van ah, daar zeggen we helemaal niks over... dat we dan toch echt nog eens twee mm. keer moeten gaan nadenken. Wat leert voor de, de ervaring uitleggen. met Amerikanen? Z zijn ze op een gegeven moment wel toeschietelijk te krijgen? Of, of is dat, gebeurt dat nooit? Ah, ik geloof niet dat de Amerikanen heel erg onder de indruk zijn van de Nederlandse, Nederlandse overheid. Ze zeggen gewoon dit is wat we gaan doen en doe het maar. Wat, ja. wat, wat zou er gebeuren met Sabika als hij uitgeleverd wordt? Uh, dreigt dan Guantanamo Bay? Ja, waar, waar, ja? ja dan, dan dreigt zonder meer Guantanamo Bay op dit, uh, op dit moment. Er is nieuwe wetgeving aangenomen in uh, Amerika eind vorig jaar. En dat houdt in dat hij, nadat hij daar aankomt, kan worden overgedragen aan een uh, militair tribunaal. En ook terecht kan mm. komen op Guantanamo B. Hetgeen betekent dat hij niet eens een proces hoeft te krijgen. Hè? Want de grondwet wordt dan buiten werking gesteld. Oh, ja. Kan hij eindeloos blijven wachten. Ja. Is het nou zo, want u, u vraagt eigenlijk aan opstelten. minister opstelte: uh, Als je hem uitlevert. Als het echt niet anders kan dat je hem moet uitleveren. Beding dan in ieder geval dat hij niet naar Guantanamo B gaat. Ja, op z'n allen minst ja. ja. ja, dat ja. Die, die, die hele harde uh, toezegging moeten we hebben. Anders, moet die, anders kan hij echt niet gaan. En ik heb dan nou nog eventjes een politieke kwestie. Die waarschijnlijk hier ook bij om de hoek komt kijken. Wij uh -huh. hebben natuurlijk in de ogen van, van de Amerikanen bij ons behoorlijk verkeerd gedragen door na uh, onze actie in Afghanistan met het leger, met ons leger, daar niet mee door te gaan, maar een of andere slappe politiemissie te gaan doen. Zou dat hier op de achtergrond ook een rol bij spelen, dat dat ons nagedragen wordt? Ik denk het niet. Volgens mij staat dat hier, uh, staat dat hier los van. Hmm. Ik denk dat los van staat. Als hij niet wordt uitgewezen, Sabika, als ja. opstelte zegt... met deze twee nieuwe getuigenissen, uh, sterk genoeg, we houden hem hier in Nederland... wat gebeurt er dan met hem hier in Nederland? Ja. Moeilijk in te schatten. Dat is moeilijk in te schatten. Maar geef eens dat, een, een, wat, wat zijn de mogelijkheden? Mogelijkheden. Eén, uh, hij wordt gewoon met rust gelaten verder. Want de Nederlanders hebben helemaal geen enkel probleem met hem. Denk dat, dat het. Ja, ik denk ja. dat dat het meest waarschijnlijke uh, is. En dan moet hij gewoon maar niet reizen naar Amerika voorlopig. Uh, andere optie is dat men misschien zou kunnen proberen om hem hier te vervolgen. Maar uh, volgens mij heeft de Nederlandse... De overheid geen enkel probleem met hem, dus dan is het afgelopen. Mocht dat aflopen in de zin zoals u het graag ziet... wat betekent nee. dat voor uitleveringsverdragen met Amerika dan? Ja, ik, ik, ik denk dat ze dan allemaal nog veel kritischer bekeken moeten worden. Hè? Dus dat het ja. niet kan zijn zoals nu van Amerika vraagt en wij, uh, en, en wij doen maar. Dan moet gewoon kritischer naar gekeken worden. Want dat is zoals het nu gaat. Amerika dat is zoals het, het nu gaat. Maar. Het gebeurt heel, heel zelden dat wij uh, iets weigeren aan, uh, aan Amerikanen... of ja. dat we überhaupt ons überhaupt erg kritisch uh, opstellen. Wat is de allereerste stap? Die... Bent u aan zet trouwens? Of, uh, nee, ik, het... ik heb dus aan de minister gevraagd het om nader onderzoek te doen. En de minister is nu uh, aan zet. Die moet het maar gaan onderzoeken. Navragen. Ja. ja. Hij kan gedwongen worden tot onderzoek. Als hij zegt, nee, dat doe ik niet, om die en die reden... dan kan hij toch gedwongen worden? Ja, dan wordt ik de kan het kort gedingrechter om, te, ja. om hem te dwingen. En uh, misschien dat de Kamer hem ook inderdaad onder druk kan zetten. Bent u al bezig met lobbyen bij de Kamer? Nog niet, maar dat gaat wel snel gebeuren. Dit is allemaal heel nieuw, hè? Ja, allemaal heel nieuw. ja het is heel vers. Oké, okay. André Sebrecht, zij is uh, advocaat van Sabië K, terreurverdachte die hier in Nederland zit en mogelijk uitgeleverd wordt naar Amerika. Hij heeft altijd gezegd dat hij gemarteld is met medeweten van de Amerikanen in Pakistan. En nu zijn er ineens twee andere Nederlanders die hier gekomen zijn en uh, die hetzelfde zeggen: ook gemarteld te zijn op dezelfde plek in Pakistan. Wij gaan het nauwkeurig volgen, meneer Sebrecht. Zo is dat, Ger. Hartelijk bedankt. En zometeen is Villa VPRO bij u terug na het nieuws met cultuur... en met ons panel Schuld en Boete. Tot zometeen.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 Met een nieuwe danspartner en een nieuwe liefde... zet de voormalige ballroomkampioen Slavik krik alles op het spel... om nog één keer de absolute top van de Latin ballroom te bereiken. Glamour en drama op de dansvloer. In het Uur van de Wolf, vanavond om 9 uur bij de NTR op Nederland 2. Hallo, ik ben Tom de Ridder van MKB Brandstof. Ik weet het, u luistert liever naar muziek. Maar mensen, don't shoot the messenger, hè? Ik kom in vrede en breng goed nieuws...